Middernacht, het begin van zondag 1 april. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Een Malinees die verdacht wordt van oorlogsmisdaden... is overgedragen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. De verdachte, Al-Hassan, zou de religieuze politie... in Timbuktu hebben geleid toen de stad in handen was... van islamitische rebellen. Hij zou onder meer hebben toegezien op gedwongen huwelijken... en heeft zich daarmee volgens de aanklagers... schuldig gemaakt aan verkrachting en seksuele slavernij. Verder zou hij betrokken zijn geweest... bij de vernieling van moslimheiligdommen. In Gaza zijn bij de grens met Israël opnieuw gewonden gevallen. Israëlische militairen zouden zo'n 70 Palestijnen hebben verwond... toen groepjes demonstranten stenen over het grenshek gooiden.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 Het weer. Het trekt regen over het land. Alleen in het noorden blijft het droog. Het koelt af tot 3 tot 5 graden. Overdag veel bewolking en soms regen of motregen. Ook dan blijft het in het noorden vrijwel droog. Smiddags misschien ook in het westen zon. Het is kil 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. BNN -Vara. Toen ik hoorde dat vandaag en morgen in Utrecht de stripdagen worden gehouden... schoten mijn gedachten terug naar een paar maanden geleden. Ik was toen in mijn ouderlijk huis en vond het... omdat ik inmiddels zelf ook een grote mensenhuis bewoonde... eindelijk tijd worden om mijn verzameling stripboeken te verhuizen. Gaat dat allemaal wel lukken, vroeg mijn moeder... toen ze me richting de trein zag sjokken met drie afgeladen weekendtassen... met daarin kilo's en kilo's aan bedrukt papier. Het ging, het moest gaan, want inmiddels was ik al twintig jaar gescheiden geweest... van mijn geliefde Suskus en Wiskus, Asterixen, familie Doorzons, Roel Dijkstra's... van nul tot nu's, Kuifjes en Nero's. Eenmaal herenigd met mijn stripbibliotheek bleek ik veel van die verhalen... van de toornige Chif tot de scepter van Ottokar... nog bijna helemaal uit mijn hoofd te kennen. Plaatje voor plaatje, tekstballon voor tekstballon. Een paar weken later deed ik mee aan een pubquiz. In zo'n quiz zit vaak een beeldronde waarbij je tien plaatjes moet herkennen. Het thema was stripfiguren. Moeiteloos vulde mijn team, allemaal witte mannen van in de dertig... het antwoordformulier in. Dit is Goed Vlater. Dommel natuurlijk, Crimson, Franca, de Zwarte Madame... Eh, slotje, de tackle uit Jan Jans en de Kinderen. Hoppa, tien uit 10. Maar om me heen zag ik twintigers zweten of glazig voor zich uitstaren. Sommigen hadden, hoorde ik later nog net, Dirk Jan herkend... maar daar hield het wel mee op. Wat is er toch gebeurd met het stripverhaal... dat mensen die niet eens zo gek veel jonger zijn dan ik... de helden van die verhalen niet meer herkennen? Ik voelde me een beetje een oude lul... Maar de vraag bleef hangen. Hoe gaat het eigenlijk met de vaderlandse strip? Dat ga ik vragen aan Gerrit de Jager. Persoonlijke held, onder meer bekend van de familie Doorzon. Daar heb ik een hele stapel van. Tot een Doorzons smerigste biobakken aan toe, Gerrit. En zusje en Roel is een beestenboel en hij zit al bijna 40 jaar in het vak. Thomas Langendijk, ook bekend als Tommy A. Zijn bekendste strip is het autobiografische Een Hondenleven. En hij heeft het vertrouwen in print nog niet verloren... want hij lanceert een gloednieuw stripblad Brul... Daarnaast zit hij ook in het bestuur van de beroepsvereniging Nederlandse stripmakers. En Margrethe de Heer is er ook. Je kunt haar kennen als maker van de strip Isa... voor het meisjeblad Yes of Mijntje uit het blad Zij aan Zij... of van filosofie in beeld, religie in beeld of wetenschappen in beeld. Daarnaast is ook nog de allereerste stripmaker des Vaderlands met een ambtstermijn van drie jaar. Zij gidsen mij het komende uur door de wereld van het beeldverhaal. Zij zijn de zes ogen van de Vries. Hele goede dag, live vanuit het Ink Hotel in Amsterdam. En welkom Margreet, Gerrit en Thomas. Margreet God, stripmaker des Vaderlands. Wie benoemt je dan eigenlijk? Um, ik ben benoemd uh, deels door een stichting, de Stichting AA Strips. Die hebben bedacht van onze beroepsgroep moet ook een uh, des Vaderlands hebben. En uh, die hebben ook het volk opgeroepen om te stemmen. En uh, daar ben ik dan uitgekomen. Democratisch gekozen in ja. dus Amsterdam van drie jaar. Ja. Ja. Wat was het eerste wat je hebt gedaan? Ja, ik heb een strip gemaakt over het Wilhelmus. Kijk. <laughs> Om de toon groot. Even te, te zetten. Ja, en het, uh, je mag prijzen uitreiken ook tegenwoordig. Ja, dat heb ik net gedaan vandaag aan stripschap Peter van Dongen. Praatje en, gauw. Mooi praatje neem ik aan. Ja, ik heb het gedaan in de vorm van een quiz. De grote Peter van Dongen quiz waarbij het antwoord meestal Peter van Dongen is... maar soms ook niet... Hoe vaak niet, om precies te zijn? Een keer of vier niet. Oké, okay. ja. van de honderd? Nee, twaalf. Okay. Ja. Hey, jij had eerst een ander carrièrepad in gedacht. Hè? Theoloog worden. Ja. De, de kansel ja. op... Uh, ik geloof niet dat ik dat ooit serieus heb overwogen. Maar ik kom uit een enorm uh, dominees gezin. Mijn ouders zijn allebei dominee. Mijn grootvader was professor in de theologie. En toen ik uh, jammerlijk faalde op de filmacademie uh, na twee jaar... dacht ik van nou laat ik dan in godsnaam maar theologie gaan wat, doen. Want dat is want, makkelijk. Nou ja, ik, als mijn familie het kan, oh. <laughs> dan moet ik het toch ook kunnen, dacht ik. En het is gewoon een hele brede studie. En ik had heel erg behoefte aan wat uh, bagage. En je kon er in die tijd nog heel lang over doen. Dus ik heb in totaal half uh, jaar... Gestudeerd. En toen ben je op je 27ste, dacht je, dit is het toch niet? Nee, nee. Dus ja. toen ik echt moest gaan afstuderen, toen dacht ik... maar ho, wacht even, wat, wat wil ik dan daarna eigenlijk gaan doen? Dan ga ik een baantje in de kerk doen? En dat leek me echt niks. En, uh, gelukkig uh, liep ik toen uh, tegen uh, het studio De Zwarte Handel aan van, van Maaike Hartjes onder andere. En dat waren allemaal mensen van mijn leeftijd... die strips aan het maken waren. Kon je toen al wel een beetje tekenen? Nee. Of, uh, <laughs> Echt niet? <laughs> ik, deed, nou, ik, ik deed het wel. en uh, ook Niet geheel onverdienstelijk, maar ik deed niet heel veel. En uh, dus toen ik dacht van, ik, ik ga dit toch proberen... toen dacht ik van, nou, dan moet ik eerst maar gewoon heel veel tekenen... Want ik moet mijn stijl ontwikkelen en ik moet... Uh, ja, dan is dat wat, is wat ik, ik ook nog kan doen. leren nu, denk je? Er is een theorie van uh, dat uh, als je ergens aanleg voor hebt, dat je er 10.000 uur in moet steken om echt goed te worden. Dat ja, is bij alles, hè? geloof ja. ik toch? Ja, dan kun je natuurlijk ja. ijs gaan maken. Ja. Thomas, ja. <laughs> jij wist ongeveer in de baarmoeder al dat je striptekenaar wilde worden, hè? Ja, ongeveer. Uh, ik ben uh, begonnen met striptekenen, na tekenen natuurlijk, voordat ik kon lezen. Ik heb nog een oude, oude pagina's gevonden. En toen mijn oom en tante een keer op visite waren en dan uh, de vara git en dan stond Lucky Luke achterin. En daar kon ik eigenlijk niks mee, een losse pagina van een verhaal. En ik, kon ook lezen, en ik kon het niet lezen, want kon ik niet lezen. Ik kon het ook niet inkleuren, want het was wel ingekleurd. Het was eigenlijk een waardeloos cadeau. Maar ik kon het wel natekenen. Dus ik ging heel, heel precies, met een lineaal, ging die plaatje opmeten. Ik in een dikke filter wereld, dertig in, in een pak, ging dat dan natekenen. En dat paste voor geen meter, want die originele die zijn natuurlijk super groot en dan een vaardig is, een klein blaadje. En uh, hij kon niet lezen, dus ik dacht: nou weet je wat, dan laat ik gewoon wat van die letters weg, dan past het misschien wel aan een ballon. En uh, ja, dat kwam ik een tijdje terug. Dan uh, uh, halve teksten stonden er weer ja, ja, ja, ja, precies, ja. Was je de, de, de, meteen al goed? Nou, ja, niet meteen niet toen je twee nee, was, maar. Nee, maar. Uh, ja, dat wat, wat Margeet zegt. Je moet gewoon heel veel tekenen en een lol in hebben. Want als je die lol er niet hebt, dan ga je ook die uren niet maken. En dan gewoon lekker door blijven tekenen. En als je er geen lol in hebt, dan moet je ergens anders maar je 10.000 uur in steken. Gerrit, <güls> <güls2> jij deed uh, Rietveld Academie. Dat is een prestigieuze opleiding voor be beeldende kunst en, en vormgeving. En daar waren ze niet zo dol op strips? Nee, het was zelfs verboden in de tijd dat ik. Dat was dus uh, ergens in de 19e eeuw dat ik daarop zat. Maar uh, dat was het jaren. Uh, 70, hè? 74 tot 78. En strips waren uh, verboden. Dat mocht je niet maken. Maar als ze er dan achter kwamen, dan kreeg je een berisping. Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, je, nou ja, ik, ik weet niet precies hoe dat ging. Het was nou niet zo dat we nou zo ongelooflijk uh, recht in de leer waren. Maar we, ja, we deden het gewoon niet. We hadden ook een beetje, het werd ook een beetje, het werd eigenlijk ook een beetje zo ingeprint van nou, dat doe je tot je naar een academie gaat, strips tekenen. En daarna moet je met die onzinste hobby. Hopen. En het is een soort hobby. En daarna ga je serieus kunst maken. En uh, dat, ja, eigenlijk hield ik me daar wel een beetje aan. Ja, je bent 18 als je naar zo'n school gaat. En, en je wil er ook niet af gestuurd worden. Het is al zo ontzettend moeilijk... om op de Rietveld te ja, komen. Precies, hè? Ik zijn, het is een prestigieuze school. Scheme, ja. nee, het was echt heel moeilijk. Dus je bent al zo blij dat je erop zit... dat je de eerste twee jaar nog doet wat ze daar zeggen. Daarna wordt het natuurlijk uh, anders. En toen dacht jij, flikker maar op, ik ga toch uh, lekker strips maken. Ja, dat kwam omdat uh, de Fara de meldde zich bij, op de Rietveld... Uh, omdat ze tekenfilmpjes nodig hadden voor uh, 2 voor 12... Uh, de quiz. als de studenten van de, studenten van de, van de HKU is tegenwoordig. Ik, ik ben een ja. van die studenten ja. van de Rietveld Academie. en uh, nou ja, toen was het eigenlijk los. want toen dat waren, een groepje van vijf die dat maakten. en uh, we maakten ook uh, natuurlijk, of niet natuurlijk, maar wij deden het wel als echte storyboards voordat we die tekenfilmpjes gingen maken. nou en dan er kwamen daar natuurlijk ook al balloentjes bij. Zo werden het erin gesmokkeld. En zeker als je storyboards aan elkaar moest uitwisselen. dan zet je in balloens van Wim tekent hier dit en dat en maar dat. En zo werden dat eigenlijk strips. En toen hadden we de ontzettende mazzel. dat we een hele goede nieuwe mentor kregen, Jos Houeling. En die zag het wel zitten met die strips. Die zei: doe maar gewoon. Ga maar doen. En toen heeft hij ook, dat was ook heel leuk. gastdocenten uitgenodigd. Want op de Rietveld zelf waren er geen docenten die dat zouden kunnen onderwijzen. En er waren, waren trouwens allemaal ook nog steeds heel erg tegen. Maar toen hebben we als gastdocent Joost Zwarte gekregen en uh, Theo van der Boogaard. Joost Zwarte is een internationale grootheid, hè, tegenwoordig? Ja, ja, tegenwoordig wel. En, uh, en dus ja, dat was natuurlijk heel mooi. Dus, to, uh, toen zijn we uiteindelijk uh, met en tekenfilm en video, want dat deden we ook, uh, en strips afgestudeerd. Mooi. Ik heb een moeilijke vraag voor jullie misschien. Maar toch laten we het proberen. Wat maakt een goede strip een goede strip, Thomas? Nou, voor, voor mij is een, een goede strip dat is de samensmelting van, uh, van verhaal en, en, en de tekeningen. Als dat één op één één uh, ding is en, en soepel doorleest... Dan, uh, dan hoeft het verhaal eigenlijk nergens over te gaan. De tekeningen mogen ook knullig zijn. Maar dan heb je wel een lekker lezende strip... Je kunt, zeg jij, een, een niet zo goed getekende strip hebben als de tekst maar goed is. en alles Nee, ook, ook of... niet. Het verhaal mag ook flut zijn. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, dit kan ik wel, als je als, het zelf stelt. Als het, als het maar uh, uh, heel, heel goed samenwerkt en, en interessant is... En, en wat toevoegt aan wat er al is. En uh, je hebt eigenlijk niks aan een heel goed geschreven verhaal... met hele knappe tekeningen, als dat niet echt lekker op elkaar aansluit... Dus het is belangrijk dat dat heel goed uh, samenwerkt. En dan kan, dan kan het zelfs zo zijn als je een niet zo perfect getekende strip... en een flutverhaal hebt als de chemie maar goed is, zeg je. Ja, dat denk ik wel, ik, ja. moet, ik moet een beetje aan heindekort denken. Van die moeilijke heindekort getekende strip, vind wat... ik een heel goede tekenaar toevallig. Dus dat, uh, ja, ja. dat ga ik alweer. Nee, <lacht> ja, maar het is, niet, het is niet de standaard misschien. Niet, uh... Nee, maar serieus. Als je, als je wat, wat te vertellen hebt en de vorm klopt bij de inhoud... dan denk ik dat je hele goede strips kan maken. Gerard, probeer jij het te beantwoorden. Ja, nou, ik denk dat je met een flutverhaal en fluttekeningen niet ver komt. Maar in combinatie zeker niet. Uh, het, moet, het moet ergens over gaan. Dat, dat is een, een groot bezwaar, wat je tegenwoordig veel ziet. Je hebt ontzettend veel graphic novels. Die fantastisch zijn getekend. En die gewoon echt nergens over gaan. Gaat iemand twintig pagina's lang is hij bezig om een brief te posten. Dat je echt denkt van goed goedskeleer man. Met uitgelichte details. Met, ja, ja, met allerlei camera hoeken. En een vogelvlucht en dit. En knap gedaan jongens. Saai. Echt niet te geloven. Nee, maar ik, ik ben het er wel mee eens. Dat als je, als je, je tekeningen een soort voertuig zijn van het verhaal. Hè, ze mogen ook niet zo goed zijn dat ze storen. Weet je wel, maar ze moeten een voertuig zijn van het verhaal. De Heinde is daar weer een heel mooi voorbeeld van. Zijn soort van tekenen past zo goed bij zijn grappen. Dat, uh, dat, is inderdaad, dat moet gewoon kloppen. En dan kan het realistisch zijn of het kan uh, à la Heinde Kort zijn, cartoonesk, maakt niet uit. Maar het is echt die combinatie van uh, tekst en tekening. En Tekstloze strips, dat vind ik ook verschrikkelijk zoutloos. Dat vind ik echt... Oh, ik heb dat... geen enkele goede strips zonder tekst? Nee. Ja. Nee, ik vind dat echt... Dat vind ik zo saai. Dat, is, dat, dat hoort gewoon niet. Weet Hoor, je wel? Je iedereen op Claudia al gelezen van uh, Sam Peters. N nee. Want ik deel je mening tot ik dat boek klas. Die is vorig ja. jaar uitgekomen. Ja, iedereen ja. Claudia is een fantastisch verhaal uh, zonder uh, woorden. Oh, ik, zag, ik heb er wel plaatjes van gezien. Ja, ja ik, heb het, ik ben ze nog niet tegengekomen, maar... Ik, ik zou, er, zou er naar moeten kijken, maar ik, ik, ja, ik vind het zo horen. Weet je wel. Ik ben het ook toen ik strips ging tekenen. Uh, of t, ik ging meteen strips tekenen als kind, ook al, al toen ik twee was. Maar ik tekende altijd een poppetje met een tekstje erboven. Altijd dan? Ja. Altijd, dat ja. is voor mij een strip. Maar wat, wat is voor jou. Wat maakt voor jou een goede strip een goede strip? Ja, ik sluit me wel aan bij uh, wat uh, Thomas en Gert zeggen. Behalve dat flutverhaal. <laughs> ik vind dat, dat als een, als een uh, strip, hoe, hoe lekker het ook samen gaat... als uh, de tekst en de, de plaatjes. Als het uiteindelijk een verhaal is wat nergens over gaat... dan voel ik me toch bekocht. En ik denk wat, wat Gerrit ook zegt... van, van dit kan een, uh, die, die briefposten, 20 pagina's... ik denk dat... Uh, veel uh, graphic novels... daaraan leiden. En dat, ik denk dat het gewoon komt door het proces van het striptekenen. Het is zo intensief. De striptekenaars zijn jaren bezig met het maken van een graphic novel. Ik lees er veel waarvan ik denk van... dit is prachtig, dit is hartstikke mooi. Dit was hoofdstuk 1, waar blijft de rest? En dan heb je een, een strip van 150 dat het pagina's. Dat ze doorschiet in het handen. artifartisch. Nou, misschien? dat, dat is het of... nog niet eens. Het is gewoon het, de traagheid van... Uh, van het maken van zoiets. En, uh, Zoals een waar ook heel traag kan zijn. Of? Ja, en je wil gewoon door. Als een verhaal ook echt goed is in een strip... dan wil je gewoon doorlezen. En dan, ja, dan kan je weer zes jaar wachten... tot de stripmaker eindelijk de tijd heeft gevonden... om aan zijn graphic novels <lacht> Het gaat met romans ook. Hè? De wachten wacht ook al heel lang op de nieuwe... Uh, Game of Thrones boeken, weet ja, je wel. Ja, en die hoeft hem niet eens te tekenen. Nee, het zijn al hele dikke boeken. Ja. <laughs> zo meteen gaan we het hebben over de staat van de Nederlandse strip. En heb jij thuis, beste luisteraar, een vraag aan deze striptekenaars... over tekenen of grappen bedenken of strips in het algemeen... stel hem via de Radio 1-app. Dan kan ik hem zo stellen aan mijn gasten. En heb je die app nou nog niet, ga je dan ten eerste schamen. Maar dan kun je hem alsnog installeren of even naar nporadio1.nl gaan. En daar zit ook een knop appje. En dan komt je vragen ook hier terecht. Dit nummer ook alweer, zei Gerrit de Jagers. Tot de eerste toude klonk En nou, hij heeft drie minuten, 3,5 minuut moeten eh, wachten. Fiction factories. Feels like heaven. Zes ogen van de Christen. Maar ik deed geen belletje rinkelen, geloof ik, Gerrit. Aan tafel nog drie striptekenaars: Gerrit Jager, dus Margrethe Heer en Thomas Langendijk. Er zijn ook een soort fiction factories eigenlijk. Hè? Heel veel fictie produceren. Thomas voel je je wel eens een, een fabriek als je weer een deadline hebt en weer af moet leveren? Of is er altijd voldoende inspiratie? In, inspiratie, daar ga je niet op wachten. Ik geloof niet in inspiratie, ik geloof in transpiratie. Gewoon lekker doorwerken. En dan, uh, dan komt het wel. Je hebt ook vaste manieren om tot ideeën te komen. En als het een niet werkt, dan werkt het altijd. wel. Wat is zo'n vaste manier om tot ideeën te komen? Nou, ik maak veel, veel cartoons voor, uh, voor bedrijven. En dan uh, en hebben ze doelstellingen. En dan denk je, goh, wat gebeurt er nou als dat uh, te goed gaat? Wat, uh, wat voor uh, ramp kan daaruit komen? En dan heb je al snel een grapje. Of je gaat de andere kant op. En zo heb je een aantal... Manieren van denken waarmee je een. Uh, Alle onderwerpen, maar Ja, en dan vanzelf kom je wel ergens op. Scherf, en dan... Heb jij wel eens, wel eens een fabriek gevoeld? Als je weer zijn familie doorzoom moest inleveren? Ja, ik heb een fabriek gehad, zelfs. Letterlijk. Peter van Dongen, die nu de stripschapsprijs heeft gewonnen, heeft in mijn fabriekje gewerkt. En Ik had nog een assistent, en ik had uh, een secretaresse en een. Uh, een Personal Assistant-achtig iets. En dat is een studio zoals nu ook Studio Jan Kruis hebt bijvoorbeeld? Ja, ik had echt. Ik had, we waren met vijf op een gegeven moment. ze dus tekenen allemaal in jouw stijl dan. Ja. En ik, ik, ik, ik voelde me toen echt een fabriek. Ja, het was, echt, het was ook helemaal niet leuk hoor. Het was echt. Uh... Ja, het is iets waar je, waar je in terecht komt. Het is, uh... het is niet iets waar je voor kiest. Maar het is uh, ja, om het vele werk aan te kunnen. Uh, uh, uh, ga je het doen? Je, kunt ook, je zou het ook niet kunnen doen. En je zou kunnen zeggen: Nou, ik doe het niet. Maar ik deed het dus wel. En toen was het echt een fabriek. Ja, dat was echt niet leuk. En dus vond je, je vond niet alles goed wat er uitkwam, begreep je? Nou, dat wel. Nee, ik hield wel maar, de kwaliteit van het product. Wat was, vond je daar ni de... ni ni niet leuk aan? Nou, ik vond, het, ik vond wat ik bijvoorbeeld helemaal niet leuk vond... was dat ik elke dag uh, zakenman zat te spelen... en een studio aan het leiden was... en dan s'avonds uh, uh, moest gaan tekenen. Terwijl, toen ik op de middelbare school zat... dan raffelde ik mijn huiswerk af. En dan ging ik s'avonds tekenen. En dan dacht ik, moet je toch voorstellen... dat je, dit je dagelijks werk is. En... Tien jaar later was het weer precies zo. Ik moest overdag huiswerk doen. En s'avonds kon ik dan een keer een poppetje je tekenen. Zelfs te denken, waar is het misgegaan? Ja, er, is, er was toen echt wel iets misgegaan. Ja. Was, het was gewoon echt niet goed. Maar Gerrit, heb jij wel eens iets ingeleverd waarvan je dacht... Uh, was het misschien net niet, maar ik had, ik had het even niet? Uh, dat, dat, dat heb ik dan verdrongen. Vast <lacht> wel, <lacht> vast wel. Zou je eigenlijk... Gerrit zegt, ik had een studio en dat iedereen tekent als... zou jij kunnen, kunnen tekenen zoals Gerrit het jaar getekend? Kun je dat aanleren? Uh, ik, nou, ik kan de poppetjes wel overnemen, maar niet een hele strip tekenen. Nee. Ik heb trouwens vandaag bij die uit... De van de stripschapprijs van Peter van Dongen... heb ik nog bij de quiz uh, ook een plaatje laten zien... van een folder van uh, Vrij Veilig. Dordje Dorson met haar vrijer over condooms enzovoort. Want dat had Peter me laten zien. Dordje van... Dorson, die versleed hem niet met plassen, zullen we maar zeggen. <laughs> ja, hè? Dus die, ja. ja En dat uh, Peter had zoiets van, ja, dit heb, ik, uh, dit heb ik helemaal getekend... waarop je dan gaat twijfelen aan je hele stripgeschiedenis. En van wat heeft die jongen dan allemaal nog meer getekend? Zou die ook Jan Jans in de Kinderen getekend hebben... De politieken de schermen. Terwijl Gerrit ja. zat te boekhouden. Dat zat Peter ja, de volgende tekenen. Toen kwam Peter met een hele folder en zei: Ja, is goed, Peter. Dan zet ik mijn handtekeningen ja. Het was gewoon echt een idioot toestand. Ik weet nog wel, toen ik de streepschapsprijs uh, kreeg. Toen uh, dat was in de tijd van het fabriekje, toen uh, uh, nam iemand anders, iemand anders nam de telefoon op... en die zei, uh, je hebt de stripschapsprijs gewonnen. Toen zei ik, godverdomme, ook dat nog. Mooi. <laughs> ik heb een paar stellingen voor jullie. Uh, je mag antwoorden met ja of nee, en je mag je antwoord uiteraard ook toelichten. Uh, de eerste sluit een beetje aan op die fiction factory, over fictie en non-fictie. Thomas, ik begin bij jou. Hij luidt... Een interessant leven om uit te putten is onontbeerlijk voor een striptekenaar. Nee. Niet nodig. Je kan een heel, heel saai leven hebben. Dat is misschien juist heel goed. Heb je dat? Ja, ik heb wel een saai leven. Je hebt wel gekocht. een autobiografische strip Ge gehad. gehad? Ja, een, een hondenleven. Ja, ja. Hè? Je bent ja. jezelf als hond teken. Ja, ja, klopt. Dat heb ik een tijdje gedaan. En dat, dat liep eigenlijk spaak. Want ik uh, publiceerde het op internet. Ja. Ah, dat is alweer heel lang geleden. hoor. Ik heb sinds allemaal andere strips oh. gemaakt ook. En uh, ik was verliefd op een meisje die die strip ook ah. En dan denk ik, ja, Tory, dan kan ik daar eigenlijk geen stripjes over maken. Maar ik zit er wel mee. Dus als ik nou een belangrijk deel, waar, waar ik toch heel veel mee bezig ben... niet in die strips kan verwerken, want ik was bang voor een uh, zo, zo hey hoe heet die kabelblikken? Dat vanelle effect. Oh, de drosten. Drosten. Drosten. Drosten, effect. drosten effect. Ja, Ja, dat, dat, dat ik daar een stripje over maak, dat zij erop reageert, dat ik daar dan weer een stripje over moet maken, enzovoort, enzovoort. Ik denk, nou, dan moet ik gewoon een stekker uit die strip trekken en dan wat anders gaan doen. <lacht> Goed, hoe het echte leven de strip beïnvloedt, zullen we maar zeggen. Ehm. Um, dus uh, Donald Duck is het allerbeste Nederlandse striptijdschrift ooit. <lacht> ja. Kan je wel argumenten bij verzinnen? Nou ja, ik, eh, volgens mij, als eh, bijna alle kinderen hebben nog steeds wel, eh, een, als ze een abonnement hebben op een tijdschrift, dan is het, of een strip tijdschrift, mm -hmm. dan is het dan wel duur. Ontzettend veel volwassenen ook ja, begrijp ik. Ver... En de kwaliteit is gewoon nog steeds zo hoog. En ik ken ook mensen die in de redactie zitten. Ze houden de sfeer ook gewoon goed. Ze blijven elkaar besmetten met grapjes. En ja, die zijn een door. troosteloos pand, weet ik. Dus het is best knap. Ja, dat ja, ja de het is sfeer wel een hoofddorp daar, onder Sanoma. Ja. Maar ja, dat vind ik... Uh, is het iets wat jij nog leest ook? Heb je een abonnementje? Nee, dat niet. Dat, Erg, niet. Hè? dat ja. jullie uh, heren? abonnementje op de, op de Donald Duck? Nee, nee. Ik ben van die hele oude Donald Duckstrips. Dat is oh. de jaren 40, 50 van Carl Barks. Dat, dat zijn de Donald Duckstrips waar ik maar... In de rest nee, dat, ik, heb, ik heb een dochter van 15, dus die heeft, uh, zeg maar, die is op een gegeven moment overgegaan tot Tina. Maar die had denk ik. van de vijfde tot de twaalfde ze de Duk. Dus ik heb toen meegelezen. Maar ik kon, het, ik kon het niet meer. Uh, ik vond het niet meer te hachelen. Maar om, omdat je. Ik bedoel, je, bent, je hebt de leeftijd er niet meer voor. Nee, maar vond je nou het ook ja, niet nee, meer goed? Nee, maar, nee maar wat je, precies wat je zegt, ja. de helft van de abonnees is mijn, ja, is die van echt mijn leeftijd. Je ja. Maar voor, wat vond je er niet goed hè? Nou, ik vond het. Uh, ik vond vooral, ik vond vooral uh, waar we het net over hadden, weet je wel, een verhaal moet ook heel leuk getekend zijn en zo. Ik, ik, ik kon niet meer zo goed tegen die tekeningen. Met de, bij de lucht altijd blauw is en het gras groen. Oh ja. En, ja. en Dukstad vond ik toch wel een beetje gemakzuchtig getekend allemaal. En ik, ik, vond, het, uh, nou, ik vond het niet. Uh, ik, kon het niet meer, ik kon er niet meer inkomen. Nee, echt niet. Het was, ik, had het, ik, wil, ik had me erop verheugd dat zij het abonnement kreeg. Maar, Nee, papa, was, papa was verdrietig. Papa was een beetje, een ja. beetje teleurgesteld. Ja. Uh, Gerrit, voor jou stelling, uh, Die tekeningen die staan zo op papier, maar een leuke grap bedenken. Dat is pas moeilijk. Ja, ja, dat is waar. Want tekenen, dat is precies waar we het net over hadden. Hè. Dat hebben we allemaal vanaf ons tweede gedaan. Ja, die, dat zijn dus 50.000 vlieguren inmiddels. Dus dat tekenen, dat, is, dat zou idioot zijn als dat nog een probleem oplevert. Maar de goede grap, ja, dat is het probleem. En uh, wat doe jij als je, als je even de grap niet weet? Is het Hetzelfde als Thomas? Ga je dan iets, iets voor absurdiseren? Ik nee. zat de hele tijd toen Thomas dat, dat, dat ik denk wat, wat doe ik? Ik zou niet weten wat ik doe. Ik, ik, ik zit de hele dag uh, de krant te lezen. Uh, het nieuws op internet te kijken. En ik zit de hele dag schetsjes te maken. En nog niet eens zozeer om nou van... Ah, er moet een goede grap uitkomen Dat is mijn tweede natuur geworden. En uh, uiteindelijk uh, van de acht, acht à tien of twaalf dingetjes die ik heb. Ik teken ook op de krant. Dus dan in, in met een dikke stift door de, de lettertjes heen. Ja. En die knip ik allemaal uit en zo. En dan ga ik heel iets heel anders doen. En dan aan uh, het einde van de dag, want ik moet voor het algemeen dagblad... aan het einde van de dag inleveren, elke dag... dan weet ik het ongeveer van, nou, die moet het zijn. Er komt een uh, appvraag bidden van uh, Ellie. Ellie zegt, wat, vinden ze, wat vonden ze van... Uh, want, uh, ik weet niet of het nog bestaat, maar het actueel niet meer. Wat vonden ze van rooie oortjes? Ja, dat is een uh, licht erotische strip, voor wie dat niet weet. Oh, licht erotisch. Ik heb het nooit gezien. Nee, heb ik het nooit actueel gelezen? Dat nee? vond in de dat? actie wel. Nee, ja, nee. ja. ja, ja, wij de hadden de, de, de leesmap... die ja. wij dus naar Doorzon ook altijd de vleesmap noemden. Ja. En dan vond dat, was, was dat inderdaad... een van de geilste dingetjes die ik erin vond staan. <laughs> eigenlijk. Ja, de stripmaker van Fireballs vond eigenlijk. wel een geile strip. Thomas? Nee, ik kan, ik kan er niet zo heel veel mee. Nee. Het was in ieder geval niet geil als ik het zo zag. Die, al die covers en dat soort dingen. Want je zag het natuurlijk wel op die beurs staan. Maar ik, ik raakte er niet op geweest. Je ja, uh, had er niks ja. mee. Uh, wat is de beste... Allerbeste strip ooit, vraagt Steven de Springer. Thomas, allerbeste strip ooit. Oh jeetje. Uh, peanuts. Peanuts, dat is uh, kennen we Nederlands als Snoopy, denk ik. Ja, of Charlie dat is Brown. misschien uh, ja. de, de beste strip. Ja, ik weet ik het denk, niet, maar... Ja, eigenlijk vind ik dat ook. Ja? Yeah? Ja, ik zat de hele tijd te denken. Ik denk, nou, dan moet je natuurlijk bij Kuifje beginnen en bij Franquin en... <laughs> Maar ik ben op een gegeven moment, daar ben ik mee begonnen. Op een gegeven moment ben ik ook op Peanuts uh, terechtgekomen. En toen ik een jaar 12 was, was dat voor mij een openbaring. Wat ja. maakt het dan goed? Is, nou, dat is dus precies waar we het net over hadden. Hè. Het is, uh, het is al niet briljant getekend. Het is eigenlijk wel briljant getekend. Maar het ziet er niet briljant getekend uit. Het is, uh, zeg maar, zoals een rock roll bandje briljant kan zijn. Mm -hmm. hè. Uh, heel simpel. Uh, maar de teksten zijn zo diep. En zo... Uh, ja, het is me heel menselijk. is Het hè. Het, is, uh, het, is, het is geen avonturenstrip. Het is allemaal heel klein. Het is allemaal, uh, het is allemaal op één klein plekje. Met, met Kel uh, Kelvin en Hobbes vind ik ook altijd. Uh, dat, is, uh, dat, is, dat, is de, dat is de overtreffende trap ja. daarvan. Die is trouwens ook heel diep. En die was trouwens briljant getekend. Echt briljant. Dat is gewoon echt... Uh, daar word je koud van. Die, uh, als je dat zag. Ik heb die strip toen in... Uh, ik heb een tijdje in Amerika gewoond. En toen uh, uh, was, die, uh, was die strip die... Uh, uh, laat ik het zo zeggen. Ik werkte voor een syndication. En Bill Watterson wilde ook zijn strip bij dat syndication. Syndication is de aan allerlei kranten ja, door het hele land. Hè? Precies. En net zoals ik werd afgewezen door het syndication... werd hij ook afgewezen door de syndication en toen is hij naar ergens naar Kansas City gegaan naar, naar een kleinere syndication. nou die zijn daar heel erg groot mee geworden en ik heb toen de rechten gekocht voor die strip voor Nederland toen was ik nog zakenmannetje ja dat was een goede deal dat was Denk een ik. hele goede deal ja en uh, hoewel geen enkele uitgever het wilde hebben in Nederland toen heb ik het zelf gedaan en uh, maar dat is inderdaad uh, ja, dat, moet je dat nou... Dat is, dat is ook het moeilijke aan deze vraag. Wat is de beste strip? Ja, nou ja. Die is misschien eigenlijk nog wel beter dan, dan Peanuts. Nee, is Nee, joh. Het is ook het leuk dat ik er een beetje over kunt twisten. geweest wat vind jij? Uh, wat of Peanuts of... Uh, nou, nee, of, of, een, of een andere iets heel anders. Ik, ik vind The uh, Sandman de beste strip... Dat, ken ooit is. Gemaakt is. dat is een strip epos. Geschreven door Neil Gaiman. Uh, en getekend door allemaal verschillende tekenaars. En die heeft gelopen van halverwege de jaren 80 tot halverwege de jaren 90. Dus dat zijn honderden bladzijden. Uh, en dat is echt een, een universum. Met... Ja, dat is gewoon zo rijk. En dat was voor mij de eye-opener. Dat ik dacht van oh, dat kan ook met strips. Dat het ook gaat eigenlijk over filosofie en, en uh, theologische begrippen... tegelijkertijd met intermenselijke relaties. En, ja. Nou ja, dat is ook met Pinus en Kelvin en Hobbes. Wat dacht je van de namen? Kelvin en Hobbes? Ja, ja. ja, fi ja en zo filosofisch, religieus, het zit er allemaal in. Laten we eens even naar het Nederlandse triplandschap kijken. Hoe ligt dat erbij, Margreet? Ik begin bij jou als stripmaker des Veilandes. Jij waakt daarover tegenwoordig. Ik vind dat het er eigenlijk heel goed bij ligt uh, als je gewoon kijkt naar wat er allemaal gemaakt wordt. En hoeveel mensen er... Uh, we hebben een stripopleiding. Dat was tien jaar geleden al niet zo. Er komen ontzettend veel leuke nieuwe jonge mensen af met heel veel energie. En die proberen ook van alles. Op internet gebeurt er van allerlei nieuws. Er komen nieuwe bladen uit, zoals bijvoorbeeld Brul ja. Thomas. en Thomas. Uh, er zijn de afgelopen tien jaar meer graphic novels gemaakt in Nederland dan in de... 30 jaar daarvoor, denk ik. En ik vind ze allemaal van behoorlijk hoge kwaliteit. Artistiek Dat... is het wel in orde, maar het verkoopt niet meer zo goed. Het ligt niet, het ligt niet in de boekhandels, dus men ziet het niet. De strip leidt aan uh, onzichtbaarheid. Maar daar ga ik wat aan doen. Ja, daar, daar gaan we straks over. Ja. Maar leg even uit waarom het niet in de, in de boekhandels ligt eigenlijk. Want... Omdat boekhandels die, die verkopen per meter. Dus die gaan heel zakelijk kijken naar de ruimte die ze hebben. En die doen daar alleen de bestverkopende boeken in. En dan... Ja, omdat de strips toch al niet zo goed verkopen. Dus ze komen uit bij Kluun, uh, Harry Potter en Nicky Friends. Ja, dan hebben ze een metertje voor de strips. En daar komen dan alleen de best in in. Dirk Jan en de, de Sigmund enzovoort. Dus dat, dat, ja, dat houdt, houdt zichzelf een beetje in stand. Maar het begint wel door te sijpelen omdat de boekhandels die nu nog overblijven... na de grote kaalslag van de boekhandels... Mm. zijn vaak weer juist uh, in handen van mensen die heel, uh, ja, die dat ook uit passie doen. En die dan, als er, uh, die dan ook wel als iemand vertelt van... ja, je kan een passie hebben voor graphic novels... die dan wel bereid zijn om daar ook wat ruimte aan te geven. Uh, in te investeren. Thomas, deel ja. jij het optimisme van Margeet? Nou, daar komt heel veel... Uh... Veel uit, maar tegelijkertijd is, is er helemaal geen of bijna geen betaalde publicatieplek meer. En de publicatieplekken die er zijn, die werken eigenlijk voor. Kranten, tijdschriften hebben ze ja, erover. Ja, die werken eigenlijk voor. Ook met, met Als er. Nee, die werken voor echt zo'n habbekrat. Dat gaat voor minder dan eh, 30 jaar geleden. En dan, ook, dan is er nu eens inflatiecorrectie. Uh, dat is echt helemaal niks. Nee. Als, je, als je voor een krant een, stri een dagelijkse strip take, een stripje, zeg maar drie, uh, drie plaatjes... wat, wat, wat, wat zou je daarvoor kunnen vragen tegenwoordig? Dat uh, ligt aan als je grote naam en... Een beginnende naam. Middel, middel beginnende naam. Nee, maar is er, is er nog dat wat te leven van zoiets? Tientjeswerk. Dat is dat is, uh, ideoel, dat is Je kan toch? beter vakken vullen... Ja, maar dan uh, denk ik, het dat, dat is allemaal leuk dat er uh, uh, talent aankomt. Als niemand ervan kan leven, dan is het ook een beetje scraal. Nou, hey, je ziet dat uh, mensen... Ik, ik denk dat hoeveel strip mensen zullen kunnen rondkomen van strips in Nederland? Nog geen 50, denk ik. Vijftig? Dus, nog niet. Ik denk dat de meeste daarvan voor de Donald Duck werken. 50 is. Dat is nog. Ja, maar jij ja, ja, ja, ja, in de toptekenen ja, is het it? nog niet geweest. Nee. 50 mensen tonen die... leven van strips. Dat is nooit geweest. Nee. Echt niet. Nee. Geert, wat denk je hoeveel mensen leven, in, leven in, van alleen strip Van Alleen maar striptekenen, ja? hè? Ik denk 5. Vijf. vijf? Denk ik. Ik denk dat, even kijken. Je hebt Hein de Kort, je hebt Tom van Dril, je hebt Peter de Wit, Hanke Kolk. Nee, nou, het zijn er meer. Maar ik denk, nou laten we dan zeggen, vijftien. Die alleen maar striptekenaar, ja. dus die, hun werk is... Ik ben striptekenaar en daar verdien ik een inkomen mee. Ik een hypotheek kan betalen. Mijn kinderen naar school en tennisles kan sturen. Een gewoon leven, hè? Ik denk dat dat u vijftien zijn. Magrijp, kun je ervan leven? Ja, maar ik heb geen hypotheek en ik heb geen kinderen. Ja, kijk, dat, dat bedoel ik. Dat wil ik bij mijn advies al je beginnen te tekenen. Magrijp, hier, zo kan ik het ook. Ja. Ja. Maar, ja. maar zou je voor kunnen leven als je wel een hypotheek... en laten we zeggen, twaalf, nou, twee kinderen had... Uh, dan zou ik uh, er meer werk bij doen zoals dat uh, tekenen op locatie bij ja. bedrijven. Want daar zit het geld wat je kan verdienen. Dan kan je makkelijk 100 euro per uur vragen en krijgen. Uh, dus dan hoef je maar een paar dagen in de maand te werken. En dan uh, kan je de rest gewoon leuke dingen doen. Het lijkt een beetje op de muziekindustrie. Van, uh, he, van de cd-verkoop uh, cd hoeven ze niet meer te hebben. Ja. Dus er zijn concertkaartjes steeds duurder. Dan gaan ze meer op tournee. Ja, eigenlijk wel. Je moet, je moet naar buiten. Ja, ik zit hier als toehoorder, want ik, ik heb uh, geen idee hoe het, hoe het striplandschap erbij... Uh, nou ja, je hebt een krantenstrip, dus, uh, ja, is, dus is het uh, er scharig? Ik heb, ik heb ontzettend de mazzel dat ik uh, in, in de goede tijd uh, uh, mijn slag heb kunnen slaan. Dus ik word er gewoon goed voor betaald. Uh, geen tientjeswerk en ik kan er heel goed van leven. Maar dat is, het is wel zo dat ook mijn uh, prijzen staan in die zin onder druk... dat die al een aantal jaren niet meer omhoog gaan. Mijn, prij, mijn, mijn tarief, ik heb het wel gevraagd. Maar ja, dan wordt er wel tegen me gezegd... ja, moet je luisteren, het gaat gewoon echt niet goed in print. Dus uh, de, tarieven van de, de advertentietarieven lopen terug, de advertenties lopen terug. Er is gewoon minder geld. Ja, maar dat is een race to the bottom eigenlijk. Eigenlijk wel, wel ja. Wat get monkey zeggen ze. Ja, dan maar, maar dat is zo, ja. Het is... Uh, het is, dat is, dat is een, een, trieste, een trieste zaak. Wat zijn de oplagers van Stripalms tegenwoordig? Hebben jullie daar enig idee van? Wanneer heb je een bestseller in handen? Ik heb ooit gehoord, volgens mij van Hansje Joustra van de stripuitgever van Scratch Publishing... dat met 500 albums de stripmarkt verzadigd is. Want dan heb je het over huh? verkoop die je weg kan zetten... in stripwinkels in Nederland. Niet boekhandels, alleen uh -huh. de stripwinkels. Uh, mijn, mijn eigen boeken uh, die hebben een, een, een eerste oplage van 1500 stuks. Maar die worden dan ook niet bij een stripuitgeverij uh, uitgegeven... maar bij een gewone uitgeverij. Gewone uitgeverij. Ja. 500. Ja. Uh, dat is... Uh... is dat op, heb je het over de oplagen of hoeveel strips er worden? Gerrit, als je in de microfoon... Ja, ja. Oh, oh, sorry. Ja, ja, maar... ja, ik, ben, ik ben zo geïnteresseerd <laughs> dat ik helemaal vergeet dat we in een radio aanzetten. Ik dat je het niet kan maken. Een oplagen van 500, dan wordt het veel te duur. Wat verkocht jij uh, in, in de dagen van de, is die doorzon? Uh, 120.000. Ja, ja, geestelijk. Ja. Ik, ik heb een graphic novel gemaakt voor De Beestige Bij uh, vijf jaar geleden. En toen kwam ik na een jaartje terug en toen waren ze allemaal heel uh, opgetogen... want we hadden 1800 uh, graphic novels verkocht. Ja. Dat verkocht ik vroeger in een week. Ja, kon je er nog een beetje blij mee zijn? Ik, ik, nee, ik moest schoten in de lach. Ik vond het een grap. Dat was een project er waar je veel tijd in had Ik had anderhalf jaar aan gewerkt. Ging over je eigen leven? Hè? Ja, over mijn eigen leven. Want Nog eens een keertje ja, over ja. mijn eigen leven. Er ja. zijn er maar 1800 mensen in geïnteresseerd. <laughs> nee, ik vond het een grap. Ik vond het echt... Uh, ik, ik, ik, ik zie ook niet dat ik dat nog een keer ga doen. Ik bedoel, dat, nee, Het moet je, wel iets ja, er er opleven. Een gegeven moment gaan mensen tegen je zeggen... 1800 mensen, dat is een knalvol paradijs oh. Kun je dat voorstellen? Er zijn best veel mensen. Als je het zo gaat zien... Is het ook wel wat. Ja. Nou, het zijn de oplagers van poëziealbums. Hè? Ja, ik wil zeggen, vijf mensen, dat is een hele volle badkamer, ja. Dat Precies. Is, is zo, ja. Nee, maar ja. zo ga je... Ja. Nee, het, is, het is poëzie geworden, hè. De dichtbundels verkopen dat. Ja. En uh, goedlopende di dichtbundels. Het, uh, minister Plasterk kwam in 2012 met allerlei plannen. Strip intendant, zoals iemand die moest de uh, strip uh, promoten. Een prijs, geloof ik, een zak geld. Iets van gemerkt? Iemand voor jullie? Ja, Jan Kruis heeft het gemerkt. De eerste <laughs> prijs hebben ze gegeven aan een uitgarangeerde miljonair... Dat was een beetje een slecht begin. Dat Wat zou je het, het moet zeggen, naar talent gaan, vind je? Wat zeg je? Dat je? moet naar talent gaan. Ja, Dat is toch idioot? Dan is er dus eindelijk een, een geldprijs... en dan geef je aan een man die niet meer tekent... en die al miljonair is. Hoe haal je het in je hoofd? Het had beter geen prijs kunnen zijn, Thomas. Want heb jij iets van gemerkt, van het beleid van uh, Plasterk? Behalve dat de, de firma Kruis gespekt werd... Nee, helemaal niks. Er zijn een paar tripjes naar onlogische bestemmingen gegaan. We <laughs> gingen een bus naar, de, de, naar Spanje, naar de stripbeurs daar. En ik denk, naar nou, de Spaanse stripmarkt, dat, dat gaat hem worden. De Franse stripmarkt is een belangrijke ja. markt in, in Europa, maar de Spaanse markt... Het is lekker is weer daar. Ja, ja dat is wel. Is ja, het, die, die markt hebben we nog niet misschien. Het is een het leuker uit. uitje, denk ik, dan naar Barcelona, en dan zo... naar Angoulême, ja. Hoe is het eigenlijk creatief, uh, uh, uh, uh, daarmee met Kun je eigenlijk alle grappen nog wel maken? Kunnen door grappen van twintig jaar geleden, zouden die nu nog kunnen? Nee, zou niet kunnen. Nee, echt niet. Dus ik zou tot op bot worden bedreigd, als ik dat zou doen. Kan gewoon niet. Dus doe je het ook niet meer? Nee, absoluut niet. kijk wel uit. Ik, ik heb wel een hypotheek en een gezin. En, uh, ja. dat soort, ik, nee, ik doe het gewoon niet. Ik, uh, ik, ik, uh, ik, zou het, ik zou het gewoon nu niet meer kunnen maken. Als ik dus nu, hè, waar ik me toen over opwond... en waar ik over alles maakte, ik grap... en ik haalde iedereen onderuit. En dat zou, dat zou, als, ik, als ik dat weer zou, zou moeten doen... als ik weer een dorst zou willen maken... dan moet dat er natuurlijk allemaal in zitten. Ja. Nou, dat kan niet. Dat kan gewoon Wordt er niet. wel eens iets geweigerd door de krant... Nee, nee, nee, maar, ik, maar ik, ik, dat komt ook omdat ik in het Algemeen Dagblad. Uh, uh, uh, ja, kijk, in die krant kun je al niet uh, zo doen als in de ja. familie doorsen. dat kan al niet. Het, zijn al, het is al een ander soort publiek. Maar ik ben zelf uh, milder geworden. Dat is ook al een reden waarom ik er destijds mee gestopt ben. Maar je, je ja, het is gewoon. Uh, ik zit af en toe echt wel eens te denken: oh, wat een goede grap, maar ik maak hem maar niet. Maar, het, heb jij je alles kunnen zeggen in strips wat je zou willen? Uh, hangt, van, hangt af van welke strip het is, denk ik. Ik, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld een, een stripboek gemaakt over religie in beeld. En daarin heb ik uh, echt wel dingen aan de kaak gesteld, ook over dat Mohammed tekenen enzovoorts. Dat, dat, heb daarvan... je hem getekend? Ja. <laughs> want, uh, nou ja, ik heb ook uitgelegd daaromheen van hoe dat, hoe dat uh, allemaal tot stand gekomen is. In de 12e eeuw tekenden moslims zelf ook links en rechts Mohammed. Dat, dat was helemaal geen probleem. Want het is iets wat later opgekomen is. En uh, dat, ik heb die voorbeelden er ook ingezet, want dat is onderdeel van de moslimcultuur. Het heeft ook iets te maken met uh, beledigen. Dus ik heb dat het is niet alleen het afbeelden, het is het beledigen. Um, nou ja, goed. Dus ik had zoiets van: ik maak een boek over religie, dan ga ik dat niet uit de weg. Want dat hoort daarin, die hele discussie mm -hmm. wordt daar gevoerd. Maar ik zou nooit, ik zou niet zomaar voor Facebook een Mohammed uh, cartoonje gaan maken. De link, in. toch? Nou ja, of ja, de link vind ik, ik vind het niet, niet de plek ervoor. <laughs> ja. Ja, maar misschien ook niet het publiek. Ja, of de massa ja, van het publiek. En ik maak ook graag uh, seksistische grappen. Maar dit doe ik dan in mijn meintjesstrip. Want dat is een lesbisch of biseksueel meisje voor een lesbisch publiek. En dan kan je nog eens lekker een beetje porren en, en stoken en zo. Dat, uh, dus daar bewaar ik dan me, me meer. Me, als ik zin heb om een beetje edgier te zijn, dan laat ik het, laat ik het haar zeggen. Ja, pick your battles. Ja, ja. dat is Zometeen gaan wij naar de toekomst kijken. Of niet nog een beetje op kunnen fleuren. Uh, appen kan nog steeds met vragen. NPO Radio 1.nl of via de NPO Radio 1 app. Bij Jamie Leidel. Broedof de Vries. Live vanuit het Amsterdamse Ink Hotel. Hoe passelijk inkt. Is dit De Zes Ogen van de Vries met aan tafel drie striptekenaars. Thomas Langerijk, Gerrit Jager en Margrethe de Heer. Die ondertussen trouwens prachtige tekeningen aan het maken is. Wat nu eerst bewijst dat vrouwen meerdere dingen tegelijk kunnen doen. Oh, nou, maar daar zat ik net aan te denken. Dit is dus echt dat... Ik zou dat niet kunnen nu. Multitasken. Jij ja, inderdaad. Ik heb weer een paar stellingen uh, voor jullie. En dan begin ik uh, aan mijn linkerzijde bij Margreet. Subsidie voor striptekenaars is onzin. Als mensen je strips niet lezen, hebben ze kennelijk geen bestaansrecht. Ja, ik, ik, ik, ik wil het nog veel breder trekken. En ik wil er tegenin zeggen van... iedereen moet gewoon een basisinkomen krijgen. Dan kan iedereen gewoon... Doen waar hij zin in heeft. <laughs> Zeker. En, uh, <laughs> en, en, en, want ja. Ja. Maar goed, als we dat basisinkomen er even vanuit gaan dat, dat er morgen niet is. En dat het ja. terugbrengt ons. Ja, ja, ik vind die, die term van de, de strip bestaansrecht. Nou, het werd net al gezegd: van de, de publicatiemogelijkheden zijn echt zoveel minder geworden. Dus je kan veel moeilijker geld verdienen met strips. Dus om dan te zeggen: van nou, als je niet verkoopt, dan, uh, dan had die strip net zo goed niet gemaakt kunnen worden. Dat is onzin. En mensen lezen op online. Constant cartoontjes en strips. En, en, zonder dat ze denken: van... nou, dit vind ik zo goed, daar wil ik wel voor betalen. Dus, dit is onderdeel van de cultuur. En ik vind in die zin. Uh, je ja, moet ik gewoon behandeld worden als kunst, misschien. Ja, zo, zo, ja, als als er subsidies zijn te vergeven. Voor, voor dat soort, als, een, als je in een beschaving leeft die cultuur waardeert. Die zegt van ja, dat, dat is onderdeel van wat we onze mensen willen meegeven. Uh, en je hebt daar een pot geld voor, dan moet dat ook naar striptekenaars. Dat allesbeens mooi. ik zie dat uh, er heel weinig subsidie, uh, subsidies naar strips gaan... en dat de mensen die in die commissie zitten... eigenlijk heel weinig van strips af weten. Dus dat ze nou, dan... Dat, dat ze criteria gebruiken voor een nieuw project... die eigenlijk meer van toepassing zijn op hedenaas beeldende kunst. Dat zeggen, oh, het moet vernieuwend zijn... en het moet uh, niet te figuratief zijn... en het moet uh, zussen zo en eigen stijl. Ja. En dat je denkt, nou, dat maar is in beginsel? Uh, is het beginsel? Wel voor, voor subsidie... Voor, voor. Tekenaars die het lastig hebben? Mm, dat, dat ligt helemaal aan hoe je, hoe je dat inkleedt. Als dat uh, op gedaan wordt zoals dat nu gedaan wordt, dan denk ik nee. Nee, tenzij een ander systeem misschien komt. A, ja. Als je de mensen over laat gaan die er, die er die verstand, verstand van, van hebben... dan allicht, maar uh, op deze manier nee. Akkoord. Gerrit Jager. Wie geen strip kan tekenen met papier en potlood... is in wezen geen striptekenaar. Nee, dat vind ik niet. Ik, uh, ik, heb, ik heb jongetjes nu gezien met uh, omgekeerde honkbalpetjes die uh, op de computer, op een, op een petje. Uh, gewoon precies hetzelfde doen. Uh, wat wij, of in ieder geval zoals ik het uh, altijd heb gedaan. Dat is uh, onzin. Nee, dat is, ik, dat is uh, ook. Uh, nee, het dat gaat, dat gaat om het eindresultaat. Hoe je daartoe gekomen bent, dat maakt geen reet uit. Hoe zit dat bij jullie met de computer? Werk jij ermee? Steeds meer, ja. En hoe werkt dat dan? Nou ja, ik, ik, ik teken nog wel op papier. Maar wat je dus ziet is, is dat, dat, dat, dat de zien er eigenlijk niet meer uit Het is allemaal een soort uh, aanzetje. Dan scan ik het in en dan zit ik in de computer het allemaal een beetje bij te werken. En een ballonnetje te verschuiven. En, uh, terwijl vroeger, je wordt er ook een beetje lui van. Want vroeger moest het gewoon, die ballon moest gewoon daar staan. Weet yeah. je wel? En nu is het zo van, nou, oh, oh, hij oh, nou, kan wel een beetje meer naar links. En hij uh, kan een beetje kleiner en dat, pop, dat poppetje kan een beetje groter. Daar word je misschien een beetje lui van, denk ik. Maar ja, het, het ja, de ding is er. Ziet weet het je er wel. anders uit? Nou, mijn, mijn, mijn originele die zou ik bijvoorbeeld vroeger kunnen verkopen, bij wijze van spreken, of ja. kunnen exposeren. Maar, maar. ziet het eindresultaat er anders uit? Nou, het, het, het, is, het is vaker, uh, het wordt in die zin ook een beetje gelikter... het is vaker uh, goed gecomponeerd, goed, uh, goed neergezet... en dat figuurtje een beetje groter gemaakt, dat kleiner gemaakt. Dus het is allemaal wat gepolijster eigenlijk, zou je kunnen zeggen interessant jouw werk, Gerrit, vind ik... Jouw, jouw graphic novel, Door Zonder Familie... die heb je aanvankelijk gewoon... dat, dat was je schets voor de graphic novel die je wilde ja, maken. Ja, daar zit geen computer. Ja, aan te passen, dan en van. dat ging hij aan zijn uitgever laten zien... van nou, dit, dit wordt mijn graphic novel. En die uitgever zei van... dit is fantastisch zoals het is, we gaan het zo printen. Ja. En dat ziet er hartstikke leuk uit, het heeft een bepaalde spontaniteit. Je ziet hier en daar waar je nog dingetjes overheen hebt geplakt en zo. Nou, um, dat was ook heel gek, want dan ga je dus... dan heb ik, dat ik tien pagina's te proberen. Tekent gewoon, het losse pols. En toen zeiden ze, nee, je moet het zo tekenen. En dan zit je meteen van, oh oh god, dit is, dit is mijn nieuwe stijl. En dan wordt het vanaf pagina 11 wordt het al moeilijker. Want dan denk je, ik moet net zo spontaan gaan zitten tekenen, weet je wel. Dat het goede is, nieuws trouwens is wel uh, dat Margreet een van de 1800 mensen is... Die je best ja, kocht. Dat is, dat het. Ja. kom je ja, dus er nee. eentje tegen, nee, nou en ja, ik, een, dat een is tegelijkertijd vind ik dat je daar tegelijkertijd een beetje, want ik zat er een beetje een beetje te zeiken van ja, weet je, maar 1800, dat verkocht ik vroeger per week. Maar het zijn natuurlijk wel 1800 mensen die de moeite hebben genomen om naar de winkel te lopen. Liefhebbers, 25, 25 euro, meneer je niet Ja, Dat is <laughs> ja. ook natuurlijk een van de redenen waarom het natuurlijk niet verkoopt. 25 euro. Toen ze tegen dat te zei ik, hoe kan dat? Wie koopt dat nou? Wie gaat hem? Ik zou het niet doen. Harde af de plaat Het ja, is niet eens. niet eens. Het was gewoon een paperback 25 euro. Omdat het zo'n kleine, kleine laag is. Ja. Maar ik leen hem dan ook uit, Gerrit. Ja, <laughs> ja, mensen die dat niet Verspleien. willen betalen, spreken nooit Die kans heb je hem gelezen. Ik heb hem gelezen, ja. Kijk, geleend van me <laughs> <laughs> Werk jij met de computer? Om, uh, om dingetjes aan te passen en het in te kleuren. Maar ik teken gewoon lekker. Uh, want dan ben ik de hele dag naar zo'n germe aan het staren. En heb ja, dat moet in. Je, ding is ook nog wel heel belangrijk. Het uh, tekenen is een... Uh, het lijkt alsof je altijd op je kont zit... en een beetje achter je bureautje... maar het is een hele fysieke bezigheid. Hè. Het, is, uh, het is heel lekker om te doen. Het is, uh, tenminste zo ervaar ik het. het is, je kan er geen, uh, geen uh, muisarm van krijgen, bij wijze van spreken. Het is gewoon lekker om te doen. Tekenen. Ik wil dingen herhalen misschien ook weer. Zie je denkt, dit plaatje heb ik al. Kan ik ja, weer, kan dat ik is, er aanpassen? Dat is natuurlijk, dat ligt natuurlijk ook wel op de loer, ja. denk ik. Dat heb ik nog nooit gedaan hoor. Overigens. Hm. Ik heb wel eens gedacht: van nou, ah, dit is ongeveer dezelfde situatie. Ik gebruik hem nog een keer. Maar dat klopt dan toch nog nooit echt. Helemaal. Dan was, is, het, is het makkelijk op de computer. Kan ik dat makkelijker leren dan, dan wat, dat, die 10.000 uur? Ga ik niet meer halen met, met een potlood? Kan ik. Dit wel dan? Nee, dan zijn er 10.000 computertekenuren die je moet maken. Het ja. is gewoon een andere techniek die je moet leren. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Jeetje, goed. Over digitale, meer digitaal, biedt internet eigenlijk ook kansen? Want iedereen kan nu die strip lezen ja. als je ze online zet. Maar een verdienmodel, ja. is, dat, is dat mogelijk, Thomas? Nou ja, ik, uh, ik ben nu samen met een, uh, met een vriend van me, Jeroen Funke... ben ik een uh, blad begonnen, Brul, een morgen Morgen gepresteerd in Utrecht. Ja, ja, ja. ja. Het gaat over graphic novels en het gaat over luxe uitgaven van oude strips voor volwassen mannen. Maar er zijn eigenlijk geen, geen kinderbladen meer. Dus we dachten, nou weet je wat, we doen het gewoon lekker zelf. En, dit, en dit is dit nog ouderwets papier? Dit is gewoon lekker papier. Dus, dus dat is een verdienmodel? En, en, en goedkoop. Het uh, nulnummer is 2 euro, dus dat is, dat, hoef je niet voor, dat is niet die 25 euro voor jou, Gerrit. <lacht> En uh, als mensen dat, uh, dat leuk vinden, dan kunnen ze... We hebben een crowdfunding-campagne, dus we gaan gewoon rechtstreeks aan die mensen leven. Er komt geen uitgever of uh, winkelier tussen. En dan, uh, als men, genoeg mensen dat leuk vinden, dan uh, maken we vier nummers. Uh... Dus dan is, crowd, dat is internet een manier om papier te financieren. Is, is, is, is er ook een verdienmodel te bedenken waarbij uh, puur online tekenen... dat je daarvan kunt leven? Of zeggen, nee, dat, dat kan niet? Nou ja, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik ben niet zo heel snel geneigd om een portemonnee te trekken... voor dingen die ik op Facebook lees. Nee, nee dat klopt. Maar wel, mensen hebben wel voor, voor Spotify tegenwoordig bereid ja, Je hebt de site uh, Patreon. Daar kan je, uh, kun, uh, kan je als kunstenaar aanmelden... en dan kan je je fans uh, uitnodigen om jou uh, per maand... of per, per ding wat je publiceert een uh, bedrag te geven. Dus dat is, dat is niet alleen maar voor een pro één project... maar echt structurele steun. Je hebt... Uh, Tapas.com, daar, daar dat speciaal voor striptekenaars. Uh, die krijgen er, uh, sowieso iets van de re reclame-inkomsten. Hoe vaker er op hun strips geklikt wordt. Dus dat, dat zijn verdienmodellen. En, en, uh, sommigen kunnen daar inderdaad van leven. Uh, nog lang niet allemaal natuurlijk. Maar maar zijn dat, zijn uit welk land komen die? Uh... Ja, Tapas is uh, internationaal. En ja, dat is van alles. Veel, uh, veel Aziaten en veel Amerikanen, wat ik zo zie. Um, en Patreon is Amerikaans, en dat is ook in, in, in Nederland is het nog niet zo ver. Maar ik ben wel iemand die dat je wel dan dan, dan geeft. Ik, ik wil hoor. nog even ja. naar, de, naar de toekomst van de strip met jou maar want ja, ja, jij bent uh, officieel in je Ja. En uh, wat moet er <laughs> gebeuren op de strip, daar nou, weer in ieder geval weer beter op de kaart te zetten. Uh, de insteek die ik ervoor kies is dat ik het in het onderwijs wil aanpakken op de middelbare scholen. Mijn theorie is uh, kinderen lezen. Kinderboeken gaan naar de middelbare school en daar leren ze... Oh, sorry, voortgezet onderwijs heet dat tegenwoordig. Um, daar leren ze volwassen boeken lezen. Ze lezen strips, kinderstrips, gaan naar, naar het voortgezet onderwijs... en lezen dan niets meer, krijgen te horen van ja, maar dat was uh, vroeger. Mm -hmm. Ik vind uh, strips, graphic novels met name... horen thuis op de literatuurlijst in het Nederlands onderwijs. En daar ga ik mijn hart voor maken. En ga ik een mooie uh, graphic novel-gids voor maken. Speciaal voor docenten en hun leerlingen. Om uit te leggen van dit is een strip die hier heel goed past. En wel hierom. En dit is een strip die heel erg leuk is voor jou om te lezen. En wel hierom. Om het iedereen wat makkelijker te maken. Om daarin te stappen. Met de paplepel ingieten. Ja, en dan, dan heb je niet uh, volgend jaar al uh, een, een andere stripcultuur. Maar misschien wel over 15, 20 jaar als die... Kindertjes van nu zelf uh, redacteuren zijn van bladen, als dat dan nog bestaat. Doe je dat wat dat betreft in België beter? Want ik begrijp altijd dat er de stripcultuur. Ja, dat, er, dat die. Ja, beter. Dus een vaag begrip. Maar dat er. Dus ze worden beter verkocht. Is dus misschien wat ja, meer. ik, ik weet. Ik, ik, ik ben geen expert hoor. En ik zit ook meer, als het over de toekomst gaat, meer als toehoorder. Ik ben een beetje van, van het verleden. Maar het is wel inderdaad heel gek hoe in België uh, die hele cultuur wel overeind is gebleven. Ik, ik, weet, ik weet niet waar het aan ligt. Het is natuurlijk altijd al zo geweest dat in Frankrijk en België strips uh, serieus werden genomen. Hè. Dus uh, op hetzelfde niveau werden behandeld als literatuur en film. Uh, dat is natuurlijk in Nederland, hebben we dat nooit kunnen bereiken. Dat is op een of andere manier nooit gelukt. Ik weet niet waar het aan ligt. Maar. Uh... Uh, ik, ik vind het eigenlijk wel een heel goed idee wat jij zegt. Ik heb toen ik op de, ik op de middelbare school zat. Toen heette het nog middelbare school. Toen heb ik uh, de blaar op mijn tong moeten lullen... om uh, Mart de uh, op, op mijn leeslijst te mogen zetten. Ik vond er eigenlijk geen reet aan, maar ik, het waren wel strips. <lacht> en ik dacht van, ik, uh, ik ga dat toch eens proberen. En met heel veel pijn en moeite mocht dat. Maar ik denk als je inderdaad... Je moet, kijk, als kinderen het niet weten... als middelbare scholieren het niet weten wat er allemaal is... Ja, dan uh, zullen ze het ook nooit op hun lijst kunnen zetten. Maar het is inderdaad waar. Er zijn natuurlijk zoveel graphic novels... die ook gewoon op zo'n zo leeslijst zouden kunnen komen. Als die leraren het maar weten. En wat nog eens even een dingetje is... Ja. die kinderen willen dat veel liever lezen natuurlijk. Dan ja. Laten we daar dan eens mee beginnen. Docenten van Nederland, Lees Koeland... als er leerlingen komen, die zeggen... ik wil een graphic novel op mijn leeslijst. Um, het zit er alweer bijna op. Ja, het is het morgen naar de stripdagen. In ieder geval jij, Margreet... Thomas, jij gaat uh, brul presenteren daar? Ja, ja, ja, klopt. Daar? Oh, dat is morgen. Dat je dat dat is morgen. Gerrit, ja, morgen Je gaat het is het al jaren doen. niet meer, hè? Nee, ik ga al jaren niet meer. Misschien morgen toch even doen. Misschien. De brul. Hartstikke leuk wordt gepresenteerd. Moet je bij zijn. <lacht> uh, dank dat jullie er waren. Striptekenaars Margreet de Heer, Thomas Langendijk en Gerrit de Jager. En, uh, uh, volgende week zit hier... Uh, Shai Kreuger op mijn plek. Eh, wel een zes ogen van de Fries, natuurlijk gewoon. Wouter Bouwman gaat zometeen verder op deze zender... met de wereld van BNF vara. Grote thema's snijdt hij aan. Geld, geloof en afscheid. Prachtig. Mooie nacht en een mooie paas.